Met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat er meer aandacht moet zijn voor hoog obcesvolle Marokkanen. Hij zei dat in de Tweede Kamer naar aanleiding van opmerkingen van pvv leider Wilders over zogenoemde straatterreur door Marokkanen. Rutte erkende dat Marokkaanse jongens oververtegenwoordigd zijn in misdaadstatistieken, maar voegde eraan toe dat dat niet de enige groepen zijn waar problemen mee zijn. Rutte vroeg zich verder af of de ont-islamisering die Wilders voorstelt wel goed is voor de bestrijding van de criminaliteit. De overlastplegers zijn bijna Noord-Marokkanen die op vrijdag naar de moskee gaan, zei de premier. Jongeren die later beginnen met alcohol drinken, drinken daarna minder, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Veel ouders denken dat een verbod op het drinken van alcohol geen zin heeft. Hun kinderen zouden dan juist alleen maar meer gaan drinken. Volgens de onderzoekers is het tegendeel waar en werkt het als ouders streng zijn en duidelijke regels stellen. Als jongeren zich bewust zijn van de nadelen van alcoholgebruik op jonge leeftijd, beginnen ze pas later met drinken. Als ze 16 zijn en drank mogen kopen, drinken ze volgens het onderzoek nog steeds minder dan leeftijdsgenoten. Het besluit over de uitbreiding van het paspoortvrije Schengengebied met Bulgarije en Roemenië is uitgesteld tot de eurotop van 17 en 18 oktober. Minister Leers vindt Bulgarije en Roemenië nog niet klaar voor toetreding, onder meer vanwege de corruptie en de criminaliteit daar. En ook vindt hij dat de bewaking van de buitengrenzen nog niet in goede handen is bij die twee landen. De man die wordt verdacht van een miljardenfraude bij de Zwitserse UBS-bank... ...heeft mogelijk eerder al bij de bank gefraudeerd. Tegen hem is een nieuwe aanklacht ingediend. Vorige week werd bekend dat hij UBS mogelijk voor 2,3 miljard dollar heeft benadeeld. Nu wordt hij ook verdacht van fraude met transacties tussen oktober 2008 en december 2010. Het weer bewolkt en af de zon bij een temperatuur van een graad of 17. Morgen en ook in het weekend meer zon en iets hogere temperaturen. Dit, was het. Er... Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan files op de A10 Zuid tussen Sloten en De Rij 2 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Afrit Rotterdam Centrum 3 op de Parallelbaan. Op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd. Daar staat file tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug 6 kilometer. De linker is dicht. Je kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel over de A15, A4 en de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Flommenzoperis. Just feel like I won't get you No nah. Recht je schouders, denk aan je tanden, blijf niet hangen, recht naar huis toe, spreek met twee woorden, stel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u.